En zo gaan wij stap voor stap weer nieuwe dimensie. Nog een stukje daarbij, nog een stukje daarbij. En dan zal je zien dat het pijnst. Ah, alles klopt. Je yes, zal zien dat het hele plaatje yeah, wordt duidelijk. Hoe dat in elkaar zit. Alleen probeer wat wij allemaal leren in de zoger. En ook heel andere dingen. Probeer het niet uh, apart zien van jezelf. Hey, alles wat we hier opgetekend hebben, alles, alle, de hele structuur heb je ook in jezelf. Nou, wat hebben we nog niet behandeld, uh, nog eventjes afmaken, dat uh, nog die laatste vier regeltjes, want hij zegt dan, dat, zij, dat wie heeft dat gedaan, hij heeft gezegd, dan dat die, die jongeren, die hebben dat, die de die hebben dat veroorzaakt, dat ze we, dat veroorzaakt, aan vaderen dat die worden onthuld. En de vaderen, zegt hij ons, had hij ons gezegd, 27, dat dat zijn de Haggad, Geset Gorati Feret, dat die basoot in het geheim van Mogen de Roos. Wat zijn de Mogen de Roos? Mogen de Roos, mogen van het hoofd. Dat is, de, dat is dan uh, Mogen van Gaia, ja of niet? Mochin de Roos. Onder andere Mogen de Gaia. Mog in de betekent dat, in het hoofd hebben wij drie mogen. Even tussendoor. Alles wat in het hoofd is, zijn mogen. Ja of niet? Kijk, zo moeten we zien. Dat wij, kijk, de ketter, de ketter, is als een schedel, als een, een koepel, als een wolk, ja, rondom, die rondom en daarin. In het schedel, als het wel. Dat is geestelijk, natuurlijk moet je niet materialiseren. Maar ook zoals bij ons. Waar bij ons zit het verstand? In het hoofd. Ja? Tussen twee ogen. Rechts en links. Beide, beide, hebben, beide zijn van Gogma. Ja of niet, beide ogen zijn oog, ogen zijn Gogma. Wij zitten. Rechteroog is dan. Als het ware Gogma of Mogin de Gaia. En links zijn Mogin de Bina. Ja, beide zijn Mogin. En tussen hen is de middellijn, is Daad. Ja. En dan onder, tussen hen is een Mog van Daad. Eigenlijk. En die Mog van Daad op een hoger niveau, wanneer het Bina is, en hoger. Daar is die Daad. De middellijn van die twee, ja? De daad is de middellijn van die rechts en links. Dus, wat verkreeg dan daad van die gogma en de bina in het hoofd? Van de gogma verkreeg hij dan chassadim. Ja? En van de bina, van die mogen en verkreeg die gvorot. En die daad is de vertegenwoordiger van de, van de zeer van pin van zefens van zef, van virot. Ja? Dus, en dan gaat die daad schijnen naar, die, naar zijn afdeling, naar zijn eigen zevensfeer Dus die daad die verkrijgt dan tussen die twee mogen, ook mogen van Chassadim en Gvorot, en die geeft je door aan ook. Op die manier werkt het. Weet je? Altijd tussen die twee lijnen. Dus de mogen bevinden zich altijd in het hoofd. Mogen is licht. Licht, maar wel gebonden licht. Gebonden in, in het hoofd. Dus gebonden, door wat is gebonden? Waarmee gebonden? Zoals we in de test hebben in de laatste test geleerd. Gebonden door het licht, gass, licht, uh, uh, orgozer. Dus het, dat is net van de pij. Dus Peter en dan komt P, de mond. En dat betekent malgoed van het hoofd. En die gaat weer in het licht. Weer het licht betekent dat het van, de, van die tien sferood, welke dan ook, komt er een zwaar licht. Zwaar in vergelijking met het aankomende licht. En dat aankomende licht wordt gebonden. Door, door dat, door dat orgozeer, door het weerkaatste licht. En dat heette de mogen. In het hoofd, alleen in de hoofd hebben we mogen. Mogen van Gogma. Of wij noemen dat mogen van Mogen de Gaia. We kunnen zeggen zo. Of soms wordt gezegd mogen van gog, mogen de gogma, mogen van Gogma. En wordt, soms wordt gezegd mogen de Gaia. Wat betekent dat? Dat is precies hetzelfde. Alleen. In het eerste geval mogen van Gogma betekent mogen van de kli of de plaats dus waar die, waar die. En welke licht daarin is? Gaia, dan, dan kan je zeggen dan mogen van Gaia, je, mogen van de licht Gaia, of dat, of dat. Als je zegt, refereert die dan op Kilim, of zo, op de plaats van in de rechterlijn, Sfera, Sfera, dan die dan mogen van Gogma dan refereer je op de plaats, in de rechterlijn, in het hoofd. Ja, zo. Dus mogen ze altijd in het hoofd. Dus, waar bevindt zich Gesed Feret? In, in, in het lichaam. Ja? In de grote toestand, ze, betekent dat Zerampien, of noekwa heeft alleen maar zes virot. Ja? Plus, dat, plus dat puntje, plus dat, uh, uh, laten we zeggen, uh, Noekwa 7 En niet meer. Dat is dan de toestand van Katnoot. Ook in deze toestand werd ook Noekwa geschapen. En in de grote toestand. Ja, dan door, die, door dat lichtgaaien dat gevormd werd nu door de insluiting van rechts in links, komt dan lichtgaaien. En lichtgaaien. dat betekent lichtgaaien komt, komt naar beneden. Ja, en licht ga je, dus licht van het hoofd, en dat maakt Pien groter. Pien heeft niet meer dan ze, dan, ze, dan zes vierot, ja, plus de nuk die achter hem is, maar dat maakt hem groeien. En daarom leren we dat in deze in de, in de, in dit, in deze maar maar in deze uitspraak... In, in, in, in dit artikel kunnen we ook zeggen. Daarom leren we hier van uh, netzanim, van, van die plantjes, van die stekjes, ja? Eerst komen de stekjes, en daarna komen de grote, grotere, ze worden groeien, groeien, groeien. En nu groeien zij tot helemaal, tot allemaal, de hele, de hele boom wordt het. Met, dus die waren zes verrood, en nu komen die door, door, de, door, het, door de mogen van Gaia, gaat bij hem, wat gaat het groeien? Hij heeft geen niet meer geplicht die zerenpien. Hoe kan het bij hem iets groeien? Wat gaat hij? gaat opsteken zijn geset. Ik heb het niet opgetekend, maar daar rechts, helemaal rechts. Dan van die geset wordt, wie wordt, wat, wat aan de boven? Hè? Ja? Nee, van de re, geset, dus die zerenpien. Ja, goed. Want, ja, want geset wordt je verder, ja. Geset is de rechterlijn. Van, van, ja, Serenpien, uh, Gwura is linkerlijn, en Teveret is de middellijn. Nu, als die drie nu omhoog gaan, dan Gesset, ja, geset van de rechterkant, die wordt tot Gochma. Dus die groeit op. Dan krijg, verkrijgt Serapin het hoofd, en als Serapin het hoofd verkrijgt, samen met, met het verkrijg van het, van het hoofd, Kom bij hem, naar hem komt, of als gevolg daarvan, of uh, als oorzaak daarvan, samen gaat het normaal, verkrijgt hij ook, kan die ook daarin, in zijn hoofd, kan hij dan ook licht je verkrijgen. Ja? Dus zijn gesed wordt tot chokma, zijn gwora wordt van de linker, linkerlijn wordt tot bina, bina en Tiver. het woord, tot dat en dan kan die dat en als dat zijnde kan hij dan kan hij dan tussen die twee ja tussen die twee kan hij dan licht ontvangen Hassadim, goorot en die dan doet hij dan naar beneden dat is wat hij zegt dat die jongeren, die de Torah leren, dat zij veroorzaken aan de aan vaderen dat zijn vaderen zijn chasadim goorotiefered dat zij gaan uh, Komen tot onthulling. Onthulling betekent. Hoofd betekent onthulling. Eigenlijk. Waarom? Alleen maar zes verrood is niet de onthulling. Ja of niet? Geset heeft zes verrood. Normaal moet je dat tien verrood hebben. Dat ja? is de onthulling. Onthulling betekent dat dit chogma is. En dan op die manier. Eerst komt de en daarna komt het de gadlut. Dus de vaderen, gesed, gurativeren, worden tot gochma, tot bina en daad. Dat, dat is ook de toestand van de vaderen, ook Abraham, Isaac en Jacob ook, in hun grote toestand. Ja? Dus wij noemen dat ook, kijk, in de kleine toestand wie was het? Hoe heette dan Abraham in de kleine toestand? Avram, precies, Avram, ja. En toen hij vijf sferoot verkreeg, betekent alle zijn organen, had hij dan eh, nog, had hij gecorrigeerd, vijf, vijf punten in zichzelf, ja. Met inbegrip van de Jesod, uiteindelijk de laatste was het Yesod. Dan verkreeg hij dan de letter H in zijn naam, wat betekent dat? Hij werd als vader van de rechterkant. Hij was geset Zijn kracht is geset van Abraham. Dus als de drager van deze krachten. Dan hebben we drie voorouders. Four, ja? Artsvaders. Die waren gewoon hier op aarde de dragers van deze krachten. Dat is wat? Zara? Is is, is, Zara is nu qua. En wij spreken nu van het mannelijke. Ja, gesed, ik word het is zeer een van het mannelijke. Ja, ja mannelijke is mannelijke en vrouwelijke. Daar zullen we ook zien. Maar, wat is dan? Betekent de grote toestand, hij was Abraham, eerst. En daarna is hij geworden, Abraham, dus hij kwam van geset naar de groeide op, tot Gochma. En wanneer dat was? Hoe oud is hij geworden dan? Hij was 75 toen hij geroepen werd tot de schepper. Maar hij was nog in... in, in, in, in, in. Maar daarna, hij was al 99 jaar. En daarna is hij zijn zoon. Daarna, hij was 100 jaar wanneer, wanneer hij tot zijn volmaaktheid kwam. 100 jaar, ja of niet? 100 jaar... Dus hij 100 jaar krijgt je dan zijn zoon, betekent hij kon al baren. Grote toestand betekent dat men kan baren al. Men zielen kan voortbrengen. Ja, men kan baren, betekent zielen kan voortbrengen. Ook dat, we, zullen we leren, wat betekent dat? Echt waar, dat is zo. Maar dus, waarom, is het dan, was, waarom was, was hij 100? Hij was tot gochma geworden, ja. Aan de rechterlijn tot gochma geworden. Wat betekent 100? Hij had volledige parsoef. Van tien sferot, tien sferot, Bij tien, elke sfera heeft tien. Dus hij is dan geworden tot, tot uh, volledige parsoef. 100 Tot hoogma aan de rechterhand, Aan de rechterkant, ja? Hij was Oké, maar je wil niet... niet gewoon voor jezelf. Ik bedoel dat wij een beetje vooruit gaan. Anders gaan we vragen stellen. En Jakob, Jakob, Jakob was ook, Jakob was, Jakob uh, uh, was, als katnoet, was Jakob, Jakob betekent ook heel, heel, heel, heel, heel. Yeah? En toen hij groot was, in de grote toestand, was hij Israël. Nou, toen Israël betekent dat hij al geworden was, als dat. Zo, so, zullen we het allemaal, ik wil niet alles even, als voorbeeld geef ik aan jullie, hoe dat in elkaar zit, ja, dus, uh, dus het is, ze, ze, ze, dat, ze hadden veroorzaakt, dat de vaderen, onthu, tot onthulling kwamen, dus, verkregen, gadloed, en het hoofd, en dan zeg je dan, besot, mogen de roos, 27, dat, de vaderen verkregen dan, mogen de roos, dus de, eh, uh, wat betekent? 28. Shehachagat. Da de Chagat. Chesed gura tiferet. Nasu az le Chabad. De Die zijn geworden tot Chabad. -chab Van de Chaya. Ja. Chabad. Betekent. Chesed gura tiferet. Van de. -oh, sorry. Chokmaa bina Sorry. Chokmaa bina Van de tiferet. Betekent. De. Kwa sferot Is het dan. Wat heb ik gezegd? Oh ja, sorry. Neem ik kwaliteit. Het is vreemd dat ik het zo fout maak. Dat ze zijn, Ghesset Gorajtiferet. De vader is zijn, Ghesset Gorajtiferet. Erg goed dat jullie dat wakker bleven. Dat is goed. Dat Ghesset Gorajtiferet worden tot Kochma, Bina en dat Van, hij zegt, van gaya. De gaya. Punt. Maar op een eigen plaats. Huh? Dat is al in het hoofd. Waarom is het allemaal, allemaal drie hebben zij, maar dan wel van Gaia. Dus, van Gaia betekent dus niet aan de linkerlijn, Dus omdat het Gezerenpien is. Kijk, Gezerenpien euh, heeft de kracht van Gassadim, ja? Ja of niet? Dan... Bij het, wanneer de pin groot wordt, dus heeft vergricht hoofd, dan wordt hij ook trouw aan zijn eigen kleurtje. Ja of niet? En zijn eigen kleur is wat? Chokma. of chassadim. De hele rechterlijn is chassadim. Ja of niet? Alleen het opgroeien van de chassadim van gesed tot de, tot de Chokma. Chokma is ook hasadim. Ja? Chokma van zeer en pin is ook van zeer en bin. Ja? Chokma bijvoorbeeld van de Bina of Abweima, daar is de ware Chokma. Of de Chokma, ja, deed ik, deed de, de, de. is deed van bina maar de, deed van deed pin de, wel de, want alle hele zeer uh, pin is alleen maar chassadim, Alleen de, de, de grote toestand van de chassadim, heet Chachma. Ja of niet? Zeer pin is alleen maar chassadim. Hij kan wel grote toestand hebben. Ja, hij kan ook hebben hebben van zijn kilim. Duidelijk. Hij verkreeg dan het licht je maar zijn eigen, kar eigen karakter is. Hij kan, niet, hij kan niet, hij kon niet iets anders hebben dan zeer en Pien. Dus allemaal dan het is, is het... Een het differentiatie dan. dan. Precies, differentiatie is omdat hij blijft, daarom zegt hij ons. Kijk, hier zegt hij ons. Dan wordt hij dan, zij worden dan gagaat, worden dan, dan uh, gebaden, dus hij wordt het hoofd. En dan zegt hij dan de gaaien van de gaaien. Ja, duidelijk. Het licht van ga je... Laten we niet ingaan, want dat moet gewoon... Dat is werk voor je, anders ga ik dan uitkouwen. Gewoon... Vraag, heel goed dat dit vraag is. Maar niet altijd uitkouwen, want dan... Doe ik het nee. niet... Dan doe je het niet goed. Ik heb het net als schoolmeester. Nee. En, oké, okay, dat is jouw vraag. Ga even nadenken, ga een beetje dat... Werken eraan Ja, zal zien. Hij hey, vertel. hey, vertelt het ons niet. Dus, dan heb dat gewoon... Ga dat opbergen in jezelf. En... Daardoor wordt jouw kilim groter. Duidelijk. En er komt een moment waarbij jij dat ook ontvangt. Duidelijk. Dat is een heel andere studie. Ja, Oké, okay, heel goed. Oké. Okay. Wel meer. Anders breng je me in verlegenheid. Er. Nou, je, gaat, je begint dan uit te leggen. En dan voel ik dan dat ik ben dan net als schoolmeester. De kabbalah is iets anders. Doe er niet toe dat je een vraag hebt. Ik kan wel even vragen vraag stellen. Ah dan is mijn gisteren om ook tekort, is ook mijn geworden, goed, dan komt er wel, ik vergeet het ook niet, komt bij mij ook op een andere manier, wanneer het wel de tijd komt, om daarover te hebben, maar intussen ga je daar ook, gaat het jou, jou ook, als het ware, op goede manier kwellen, en gaat bij jou ook, in, uh, inkervingen maken, He? en vragen, en jouw inkervingen, vragen om licht, vragen om vulling, ja, Gleufjes, worden gleufjes in jou gemaakt. En dan moeten ook weer, daarin ook een licht komen. Wilmer, en hij, 28, Wilmer. En hij zegt, Shehagorem, 29, le hoe? En hij zegt dat de veroorzaker aan dat allemaal, wie is de veroorzaker, veroorzaker dat allemaal aan die grote toestand van, ja, van die de grote toestand, dat die vaderen worden, verkregen dan uh, het hoofd. Koljenukke, de lajnen, dat wist dat de veroorzaker, dat is de stem van de jongeren, die leren in de Torah. Wat betekent dat? De heino, wat betekent dat? Later, de volgende, de regel 30. De heino, dat wil zeggen, de achor, de, ja, mogen de Achor-kanaal, wie is dat de veroorzaker? De mogen van achor, de kleine toestand, ja, zoals het was bij die noekwa, waarbij men de mogen van achor achterkant, de mogen van de achterkant ontving, maar niet aan de van de voorkant, ja, dus de kleine toestand. Zonder die kleine toestand zou geen tweede, geen grote toestand zijn. Waarom? In de kleine toestand, wat wordt het gemaakt in de kleine toestand? Okay. Kilim, precies. En het dat goed. In de kleine toestand wordt de kilim opgebouwd. Nou, zonder de kilim kan je geen licht ontvangen. Dus om het om licht te ontvangen moet je kilim hebben. Duidelijk. Dat is net zoals, uh, net zoals in, in het voorbeeld in, een, in een zo'n uh, vergelijking. Die Jehoede trekt. Jehoede aarschelijk. Hij zegt dat iemand kwam. Ja, iemand kwam. Als iemand komt daar, Laten we zeggen bij. De wijnkelders. Duur. Speciaal. Laten we zeggen. Wijnkelders. Ja, met een. Echt. Voortreffelijke wijn. Etcetera. Nou. Als iemand komt daar. En men zegt tegen hem. Dan de. De. de baas. Ja. De, de houder van die. De baas van die. Wijnkelders. Hij zegt. Hem, neem wat je wil. Maar neem, alleen neem en je kan het meenemen wat je hebt, wat je kan meenemen. Ja? En dan kan je naar huis en meenemen. En hij komt daar en hij heeft alleen maar één glasje. Ja, Dat is duidelijk. Dus, zo is het ook in, in ons geval. De wijnkelders zijn vol van, van wijn. En wij hebben alleen wij hebben geen glasje. Jij komt daar en je hebt, oh heerlijke wijn. En je hebt alleen maar zo'n klein Klein, klein glasje, weet je, zo'n klein 30 centiliter. Nou, en jij, wat kan je doen? Hij zegt, nee, jij moet het zelf schenken aan jezelf. We hebben alleen maar hier alleen vatten, alleen vatten vol, ja, vatten, of, of, of, tanks vol met, met wijn. We hebben geen glazen. Ja, je moet het zelf zorgen dat jij, die, die, als je hier komt, je bent tijd genodigd, je bent van harte welkom, maar je moet hier komen met je eigen ja, met je eigen vaatwerk, hebben geen fatwerk. Nou, het is jouw zaak. Dus dan gaat die dat die man, die gaat dan één glaasje dan, die brengt naar huis, gaat die daar nog een keer. Dus dat is allemaal de kwestie van de kilim. Dat betekent, eerst katnoot en dan katnoot. Altijd zo. We kunnen geen katnoot krijgen zonder katnoot. Uh, kanal punt, dertig na de punt. We hoe kal, jenoek, we is a half, En dat is wat het geheim van wat hij zei, van de stem van de jenoeken, de stem van de jongeren. En wat hij zei verder, toerezaaf. Die inkervingen, toeree betekent ook die gleufjes. Ja, gleufjes moet je maken, moet je of gleufjes, goed he. Gleufjes moet je maken van goud. Ja, om in die gleufjes van goud iets daarin te doen. En dat betekent gleufjes van goud moet je maken, kilim moet je maken. In de kleine toestand. Nou, dat is wat we hebben zo een beetje geleerd. Even nog hier op het bord. Nog wat nog iets is wat we hebben niet behandeld. Ja, dus de boos doen duidelijk. Ja? Die naar beneden trekken van links. Gewoon direct naar links. Van links trekken ze naar beneden. Uh, mogen. Ja, gewoon, uh, gewoon licht licht gaien trekken zij dan maar zonder chassadim daarbij. Ja, dat is net om dronken te worden. Want er zijn, wijn is wel, in, voor, in twee, op twee manieren is wijn gegeven. Wijn, ja, dat heet nam ameshaqer, ja, wijn dat dronken maakt. En bestaat in een ander begrip en kwaliteit. Jain amesameach. Jij die vreugde geeft. Ja of niet? Een klein beetje wijn, met een beetje, met eten, met alles daarbij, dat is goed. Ja, maar iets wat, wat wijn, of, of eh, andere alcohol natuurlijk, wat een mens dronken maakt, dat is niet goed. Wijnlijk, dat is, betekent dronken, wanneer een mens ook dronken wordt, dan betekent, als je dronken wordt, betekent, wat betekent dat? dat jij ook hier in, in, de materiële, in, de materiële opzicht, in het materiële opzicht, betekent dat jij trekt van links naar beneden. Duidelijk. Dus in plaats van dronken, je mag wel een beetje drinken natuurlijk, maar dan moet je dat zo doen dat het jouw vreugde alleen geeft. Dat jij weet te stoppen voordat kater begint, voordat jij, voordat jij, voordat jij vervelen, voordat jij dat, dat jij alleen plezier voelt, dat je altijd chassadi moet daarbij voelen. Dat jij moet altijd voelen dat jouw eten wat jij gegeten had, veel meer is dan jouw alcohol, wat jij naar binnen hebt gekregen. Dan is het opbouwend. Dan kan het ook goed zijn voor jou, dat wijntje wat je drinkt. Uitelijk. Maar als je dan, daarom is het ook, wat hier in het Westen op de manier zoals men dat doet, dat men dat aperitiefje doet, ja. of na, na het eten dan pas gaat men nog een borreltje nemen zo. Het is natuurlijk, het komt nog van de middeleeuwen, van weet ik veel, Van, het is niet opbouwen, het is niet goed. Ook nu zie ik, ook dat cultuur ook verandert, ook hier. Maar ook bij het eten, wijntje bij het eten, of een borreltje zelfs bij het eten. Dat moet je leren, dat, is, dat kan wel best goed zijn. Maar niet na het eten. Wat doe je dan na het eten? Je hebt gegeten, je hebt gesadim gaan getrokken, apart. Ja? En dan ga je weer... Uh, Apart van, van dat hij gaat nog nieuw opeens net uh, een, hoe heet het, uh, gogma aantrekken. Dat is verschrikkelijk. Heel. Zo is het ook een goede, zo'n bestand, zo'n zo huis, hu, hu, zo uh, huisheer die dan nodigt eerst mensen thuis en hij allemaal alleen maar eten geeft. En dan zeggen ze een drank, dan zeggen ze een andere keer. De andere keer komen ze, geef je dan drank. Dat, dat is dan nog, dat, dat is niet goed en dat is niet goed. En wil je drank, de volgende keer beter, of, of omgekeerde doet hij dat. Dat is niet goed. Beide moet je doen. Beide, altijd beide, onthoud het heel goed. En rechts, chassadin moet altijd meer zijn. Altijd onthoud het. Meer gassadien. Meer, Meer nee, eten. Eten moet veel meer zijn dan, dan de drank zodat allemaal de massage, Precies, ja, kom, precies. Waarom? Dan ben jij de baas van de situatie. Dan ben jij... Dan het lot van de, van de situatie is in jouw handen. Jij bepaalt dit. Jij bepaalt wat jij... Hoe straalt het licht? Hoe, hoeveel licht wil je ontvangen? Uiteindelijk. Je kan niet eens licht ontvangen als je dat niet doet. Precies, anders kan je niet precies. Anders wordt het gewoon drinken. Ja, ja, nou. ja en dan wordt het alleen maar alleen, alleen, alleen maar alleen. Dan is het drinken ze daar. Zoals in Rusland, dan is het drinken ze eerst. Altijd waren ze zo vroeger, ik weet niet, hoe. Maar, maar altijd ja, het is eerst. Veel beter. Huh? Het is nu veel beter. Het is nu veel beter, natuurlijk, veel beter. Maar <laughs> het is altijd zo, als in het begin drinken ze een beetje, drinken ze, eten ze dan. En... En dan wist ik wel precies dat na 35 minuten voor wanneer het feestje begon, dan zeg ik, zeggen, ja, ik zeg niet dat ik weg ga, want ze, ze wil jou altijd zeggen, voer, nog drinken, nog drinken, nog meer met ons, weet je dan? En je kan niet ontlopen van hen. Dus dan ging ik eventjes naar... Weg, en dan heb ik mijn, mijn, jasje, aan, mijn jas aangedaan, weg, weg, weg, weg. Zo dat ze zaken niet Oeh, ik ga naar buiten, lucht is, lucht. Dan ben ik niet meer begonnen, want... Na 35 minuutjes, en ze hadden, al, al, al, hadden elkaar om, omringd. Ja, die kerels, die, die zitten omringen elkaar. Iwan, jij bent mijn vriend voor, voor, voor, het, voor het leven. En als je dan tien minuutjes later zit, nog dan, dan opeens die, die, die, die, die had gezegd dat die vriend voor het leven is, die gaat hem opeens tegen die vriend voor het leven zeggen. Ivan, herinner jij wat jij had toen mij aangedaan? Ja, en klappen. En die anderen, waren vrienden van het leven. En dan duurt het dan nog in bloed. Gewoon, gewoon. Niet, niet echt niet kapot maken, gaat ze goed vergoeden. Maar goede, lekkere klappen. Echt flink. Flinke klappen, echt niet geen, geen grapjes. Als je kijkt hoe de Russen draaien, vechten, dat is echt killing. Verschrikkelijk. En maar daarna, nog na... Nou, dan gaan ze dat zo misschien half uurtje doen. Even met elkaar. Okay. Herinner je wat mij had mij toen, toen eh, aangedaan? En, zo ga, en die anderen zeggen... Ah, en jij ja, is wat heb jij mij toen aangedaan? Dat is allemaal door de door het wijn, door het trekken, ter, het trekken van de linkerlijn. Eerst hadden ze een beetje gedronken gegeten. En daarna begonnen ze te drinken. Ik geef een voorbeeld, precies hetzelfde geestelijk is het wat je doet. Ja, en dan weer na een half uurtje, dan gaan ze weer elkaar om, om, om, om, om, om, om, om, om. Dus dat is allemaal, dat is allemaal verdraaide, verdraaide ding. Dat was, is een feestje. En de volgende dag, het beste compliment, de beste, het beste compliment als je vraagt, als je vraagt, iemand, uh, hij had ergens bijvoorbeeld een, een, een bruiloft. Dan, als ik, dan vraag ik die, die jongen, die Ivan, ik zeg, en hoe was de bruiloft? Geweldig. Ik herinner mij niets. <laughs> dat is dan, dat is echt. Waarom herinnert hij zich niets? Omdat hij alles aangetrokken had van, van, van links. Weet je wat hij had gegeten daar? Absoluut niet. Hij weet wel wat hij al, al overgegeven had. Wel, dat wel. Maar, waarmee, maar wat hij had gegeten niet. Duidelijk. Wat, ik, ik geef alleen een beeld van wat het is als een mens die dat dingen doet. En dat is niets anders dan dat je gewoon trekt van links het licht maar. Hier op aarde precies hetzelfde. We werken precies hetzelfde. En ook geestelijk precies hetzelfde. Eerst chassadim. Altijd eerst, wa, eerst optrekken omhoog. En altijd wat moeten we doen? We moeten altijd zorgen dat de chogma altijd kijkt omhoog. Jouw chogma moet omhoog kijken. Hoe, wat gaat het gebeuren dan? Even dit, maar dat komt wel later. Even luisteren. Als het chokma omhoog komt, en hoe dat komt, zullen we leren het straks binnenkort, dat is de reddings, een deel van de redingsformule. Als het omhoog komt, leek, le, kijkt bij jou, jij gaat niet trekken naar beneden daar, maar omhoog. Dan de chassadim trekt van boven naar beneden. En dan heb je, heb je ook weer, oh, heb je, wat heb je dan? Heb je dan eh, eh, verbinding. Ja, verbinding tussen de chassadim en, gur en, en, het, en gogma, maar dan op een andere manier. Hoe? Normaal was het zo, gogma ging naar beneden, ja, en het weerkaatste licht waar? Omhoog. Ja, of niet? Weerkaatste licht, orgozeer omhoog. Dan, van beneden werd dat als het ware een huls gevormd, ja, en de gogma en het lichtgogma naar beneden kwam, ja, of niet? Nou, dat is één manier. Maar in de correctie vanaf het salut is het niet meer mogelijk. En dat is ook een, een, een vorm van redding als men dat weet. Het is niet meer mogelijk om dat op directe, directe manier te doen, behalve dan alleen maar één momentje bestaat zo. Een momentje bestaat op een Yom Kippur, op dat verzoeningsdag, bestaat een momentje waarin je het wel kan, maar dan moet je echt de mensen zichzelf voorbereiden en weten hoe dat gaat op die dag. Maar ook in elke toestand bestaat zoiets. Maar erg voorzichtig. Maar normaal is het niet zo. Nu vanaf de absolute is het zo gebeurd. Kijk. Onder de parsa kan je direct absoluut niet. En dan wat kan het nu? Nu kan het zo. Dat vanaf de parsa gaat of lichthoogma van links naar boven stralen. Dat is de correctie van de linker lijn. De correctie van de linker lijn is om naar boven te stralen. En niet naar beneden. En de correctie van alleen is gewoon naar beneden doen. Ah, dan gaat er licht rechts naar beneden. En natuurlijk moeten we niet zo zien als rechts-links. Rechts is altijd hoog en links is altijd onder. Maar we tekenen alleen zo. Dan gaat uh, licht Gassadim van boven naar beneden. En licht van hoogma gaat van beneden naar boven. En zij gaan elkaar... Uh, bekleden, ja. Dat, dat, is, dat betekent ook uh, verbonden met elkaar raken zie. En dan is het precies hetzelfde, alleen en dan die mengsel of het product daarvan via de middellijn gaat naar beneden. Iedereen begrijpt het? Dan gaat het product daarvan via de middellijn naar beneden. En dat is een kortere ontvangst, duidelijk. Kijk, de mengsel, het mengsel wordt gemaakt uh, boven de parsa. Dus Chogma kijkt omhoog, hoe, zullen we leren, gewoon onthouden hoe dat, en hoe dat gaat gebeuren, zal je zien. Chogma kijkt omhoog, en, en Chassadim, dus Chogma is van de linkerlijn, kijkt omhoog, en van, van, van boven, dus rechts, komt het licht Chassadim. En, de, wat gaat het gebeuren dan? Niet zo als wanneer het licht van boven komt, licht gogma, en, en van beneden komt, weerkaatste licht, ja, zoals het in het hoofd is. Dat, ja, dat, dat in, uh, het licht gogma van boven komt, en van beneden wordt als het ware een om, omhulsel, om omhulsel of een huls daarvan gemaakt, nee, maar omgekeerd wordt het. Licht gogma komt van beneden, en van boven komt licht chassadim, en die, die gaat het, van boven gaat het, dat als het ware, uh, bedekken, omhullen, dat licht chassadim van beneden naar boven gaat. Maar het resultaat is hetzelfde. Gochmanen van beneden naar boven gaat. Dan hebben we hier toch wel een gochma, uh, die de, de licht gochma, dat omhult is in chassadim. En dat is prima. En dat komt dan via de middellijn naar beneden onder de parsa van de mens. En dat is de kosherontvangst. Okay. Even tussendoor. En dat, dat is de hele kunst. Dat is ook de redding. Waarom? Dan komt het licht Gogma, of, of verhuld in Gassadim, in het gebied, in, ontoegan, in, de onge, on, in het ontoegankelijke gebied, van het midden naar beneden. Wat nergens te corrigeren valt. Geen enkele kennis in de wereld, behalve de, de Kabbalah, kan toegang geven daarin. Leilig. daarom is het ook pas nieuw, de, de kabbalah die aan, aan het licht komt want onderaan, hier van binnen geen, er is toegang, maar on, uh, on illegitieme toestand, dus toegang dus door die drank, door die uh, van links aantrekken van die krachten, daarom is het ook al het vechten komt niet anders dus door die bijvoorbeeld, wat ik mijn voorbeeld was, met die, met die Russen die dronken waren, komt niet anders dan omdat zij komen dan door het aantrekken van de linker van het licht, of dat of drank, dat, ze hebben dezelfde uitwerking als het ware, maar dan komt het licht, komt het drank, puur drank naar beneden naar, naar hen. En die, waar trekt hij naartoe? Hij trekt dan naar, naar, naar de plaats van hun klipoot, van die van die twee mannen. Naar de plaats van waar de malhoed de malhoed mal is. Wat niet beheersbaar is. Waar alle cultuur eindigt. Heelig. Alle afspraken eindigen daar. daar Zij trekken de, de wijn of, of alcohol daar naartoe, naar de diepte, waar geen afspraken meer, waar geen cultuur is, waar geen religie, niets komt daar te passen. Alleen maar dat, dat wilde, wilde en... Uh, zeggen dat overlevingskracht, zoiets, weet je, van wilde... Huh? Oer, oerkracht, maar dan de wens om te ontvangen in zijn puurste vorm. En dan natuurlijk, dan hebben ze eerst aan het begin van de, van de, van, van de, ja, de avond, dan omhelzen ze, omdat ze hebben de affiniteit van buiten, van het boven de boven opgebouwd, bovenbouw opgebouwd. Maar wanneer ze trekken die dat gogma van links... Dan komt dat in de gebieden waar ze niet meer beheersen, kunnen niet beheersen zichzelf. Waarom? Het komt dan in het gebied waar geen liefde bestaat voor elkaar. Eigenlijk onder de parsa, onder de, het midden van de mens, is geen liefde voor onthou. voor, voor sap ik, ik zeg het zoiets, maar dan onthou. Boven de van het hoofd, vanaf het hoofd tot aan het midden, is er een beeld van de mens in de mens. Zoals so in de in de zoals so in in het boek van Jesaja over de hè yeah, over de over de ja uh, over de hè uh? over de Merkava over die Ophanim of over de de vierbeesten ja in de vierde was in de vierde was in de vorm in de in het gezicht van de mens. Wieso dat zien wordt de taal maar is Boven de, persa, boven, de, boven de tabor bestaat ook... Die vier bestaan. Vier. Het gisteren gestern en malgoed. Van boven de parsa. En onder de parsa niet. Onder de parsa hebben we alleen maar drie. Wie? Net zo, God Jesu. Malgoed, dat hebben we niet meer. Daar. Dus, en malgoed is dan het beeld, de, de beeld van de mens. Dus onder de parsa is geen, is geen beeld van de mens. He, wat ik zeg. Kijk, zoals, zoals, ook zoals Rabbi Simon zegt. Hij zegt, oi. Hoe zeg je het? Oi, zeg het? dat? Als men dat zegt. Oi, dus oi. Wij. Wij aan mij. Hoe zeg je dat? zeg dat? Dus hij iemand niet wil zeggen. He, wij aan mij. He, zeg je dat zeggen? Wij mij. Huh? Wee mij. Wij mee, ja, wij mee als ik het, als ik het aan jullie vertel. Ja? Ja. Wij je gebeten. Ja. Ja. Wij mee. Wij mij betekent, betekent, is het, ellendig ben ik als ik aan jullie niet, hè. Wij mee, wij mij is het, als ik het aan jullie niet, vertel, als ik het aan jullie vertel. Ja. Waarom? Het is geheim. Dan verklap ik iets, een geheime, zeg, een mens moet erg voorzichtig zijn, want de andere kan het gewoon naar de clip trekken. Maar hij zegt me, zeg dan, en daarna direct zegt hij dan, ver, uh, daarop zegt hij dan, maar wij, mij, als ik het aan jullie niet vertel, duidelijk. En er is ook de tijd gekomen dat wij moeten vertellen ook. Daarom wordt ook verteld, ook de Jezekiel, dat van boven, dus ja, in ons, tot onze midden, van boven, hebben wij wel het beeld van de mens. Wat betekent, wij hebben dan Gesset, Goratje, en Malgoed, die ontvangt van die Gesset, Goratje, Nou, dan boven hebben wij het beeld van de mens. En daarvan die Malgoed, die Malgoed, die kan weerkaatsen het licht, en kan ontvangen. Maar onder ons, onder het midden en naar beneden, is er geen beeld van de mens. wie is dan wie zijn die drie dieren die rechts, links, rechts, links en midden in zijn? Leo. Huh? Leo, leo Arje. is leo, dat is daar de rechterlijn. Of terwijl well Geset. Dan hebben wij shore. En shore is de linkerlijn. Dat is dan de the, os, stier. Of een of os, stier. Dat is de linkerlijn. En het middenlijn is Adelaar, is een uh, is nesher. Ja, en de yeah? vierde, de dat is de mens, het beeld van de mens. Dus eigenlijk, dat is in de in in bewoording van die, van Jezekiel. We zullen dat allemaal leren, hoe dat allemaal gaat. Dus drie beesten, beesten betekenen die, die krachten, niet de beesten van dieren, maar dat betekent die krachten die rechts en links en midden, en dat wordt gegeven aan de vierde is een mens. Waarom? Rechts, links en midden is het nog allemaal drie, als het ware, de spirood, die nog niet, niet de schepping zijn. Maar goed is de schepping, duidelijk. Dus de vierde is, en zij zijn net als engelen. Dat betekent beesten, bij, ja? uh, Hoge krachten, die dan, als het ware, weergegeven worden door, de, door, die, door beelden van... Uh, Leo, ja, leeuw eh, zeg ik dat? Ja. Stier zo so, en, en de adelaar. Maar beneden hebben wij dat niet. En als een mens dat weet, dat de mens wordt voorzichtig. trekken naar beneden dat. Hoeveel jij ook trekt, komt niks van terecht. Altijd kater komt. Waarom? Beneden hebben wij alleen maar die drie. Hebben alleen maar... Net zoals je zegt, hebben we alleen maar <coughs> die... Rechts hebben we dat Arje, alleen maar Leeuw. Links hebben we dan alleen maar de Schor, die Stier, als het ware. En in het midden hebben we alleen maar die, die Adelaar, die nesher. Waarom, waarom, waarom is het midden die, die, die Adelaar? Omdat de Adelaar is, vliegt, kan vliegen, ja of niet? Die kan omhoog naar beneden gaan, Middellijn kan omhoog naar beneden gaan, ja? Kan omhoog gaan via Middellijn, via de Middellijn via de middellijn gaan wij uh, man doen, man is al altijd via de middellijn, de man, optrekken van man, altijd via de middellijn, en het ontvangen van licht weer van boven, als resultaat van de zivug, tussen uh, mannelijk en vrouwelijk, komt ook via de middellijn naar beneden, dus daarom is het nesher, duidelijk, via de, de middellijn, als het ware de adelaar, die, die maakt bewegingen naar boven, naar beneden, die vliegt, en die niet alleen vliegt, ook naar links, naar rechts kan die vliegen, etc. Bewijzen van spreken, zoals so die... Daarom is het, uh, men kan niet ontvangen, beneden is geen beeld. En als de mens dat leert, want dat is iets wat ik bouw nu in bepaalde, bepaalde uh, handleiding, speciale, waarbij ik veel aandacht ga leggen, dat. want dat was nooit bekend in de mensheid. Niemand kende dat. En ook nu in deze tijd, de kabbalisten die spreken daarover absoluut niet. Ze, gewoon, ze weten natuurlijk maar hoe kan je dat uitleggen aan de mens? Dan weten ze dat dit onmogelijk is. Dat doen ze niet. Maar ik ga niet anders, want anders is het, moeten we het op de snelste manier moeten we ons weten, corrigeren, onzin, laten ook aan anderen dat doen. En dat is het aan anderen zal ik dan uitleggen, gewoon bovenstuk en onderstuk hoe moet je omgaan, ja, hoe moet je dat omgaan daarmee, en moet je, hoe moet je dat gewoon technisch dat doen, hoe moet je dat leren dat op die manier zo te do doen dat jij, dat jij elk probleem op, oplost, op welke manier moet je dan niet naar beneden trekken, naar beneden naar, naar waar geen mens is Want hoe, moet, hoe, hoe gaat het dan hoe, welke reparatie is dan van beneden, van die drie waar die drie dieren zitten en geen mens moet je trekken naar boven je trekt die drie dieren naar boven van beneden, die net zo goed je zoet. En boven hebben we het beeld van de mens. Dan verkregen ga je dan die drie dieren van beneden insluiten bij die vier, die, vier beelden. Ja, voor die, bij die vier, bij die drie dieren plus een mens, het beeld van de mens, van boven. Insluiten, die drie in die vier. En bij insluiting van de lagere, die drie beesten, ja, drie krachten van boven, dan. Natuurlijk verkrijg je ook. Van het beeld van het mens. In jouw onderste drie beelden. Ja. Beesten duidelijk. Als je die drie. Direkt drie, omhoog. Ja. zo komt als het ware. zo komt in de. In de. Geset inderdaad. Ja? God komt als het ware. In de. In de. Gora. Of verbonden wordt. Maar. En, je zot met die verheid, en verder als het ware niets, maar ook de Malgoed verkrijgt ook alle, al die zes, zes alle, alle die alles wordt verbonden met elkaar, dus ook in Malgoed wordt verbonden met dit. en wanneer die drie daarna via de middelen naar beneden komen, die drie dieren, ja die van beneden komen, die hebben al verkregen het beeld van de mens, van boven de parsa dan trek je van boven via de middellijn vier naar beneden. Eigenlijk, Dan krijg je net zo goddisot en een vorm van een mens, een beeld van een mens, die jij verkregen had ter, war, uh, in de tijd wanneer jij naar boven jouw parsa kwam. Ja? Dus eerst doe je een man. Ja? Een man, een gebed. Dan trek je al jouw dieren, drie dieren naar boven naar boven de parsa. Heb je hem? Iedereen hoort het? Het? daar hebben vier, heb drie beesten, ja, of die krachten, eh, en, het ma en een beeld van een mens, ja, staat ook in de in de Ezekiel, dat, dat, en ik hij zag ook, ik zeg, en ik zag de, een beeld van een mens zittend op de troon van glorie. Op de troon van glorie, et cetera. Dus, uh, verkreef, dan wordt het allemaal, jij gaat jezelf, onderste gedeelte van jezelf, dan insluiten in het hogere, en dan de, en via de hogere, en daar heb je wel correctie, uh, boven de parsa. en dan, en dan verblijf je daar, als het ware, een zekere periode, en dan ga je dat trekken naar beneden, dan ga je trekken naar beneden, ook met, ook met uh, een zekere insluiting van de malgoed, oftewel de mens, van boven de parsa, Dan ga je naar beneden, dan heb je een zekere beeld van de mens in zichzelf. Naar beneden, beneden heb je dan een vorm, een zekere beeld van de mens. Wat betekent een beeld van de mens? Een beetje malgoed heb je dan. Dan kan je als een soort, dan kan je dan in de helft voor de helft van die malgoed die je naar beneden trekt, kan je wel licht ontvangen. De helft. Ja? Wat je van boven trekt, welke de helft? Van boven tot het midden van de malgoed. Ja, dus de helft van de bovenste helft van de malgoed wat jij verkregen had. En nu kregen, van daar, vandaan, daar kan je nog licht ontvangen. Maar, dit, maar het tweede gedeelte niet natuurlijk. Maar duidelijk, een klein beetje, dat je dat zo hoort. En dan later komt alles op zijn plaats. Ja? Nou, dat is eventjes wat wij wat, wat ten aan uh, naar aanleiding van, wat, van deze tekening, wat hebben we uh, een beetje verteld. En dan nou, zie je dat, heb ik nog links, zie dat, links bovenaan. Licht ga je, oh nee, hebben we dan in het groen, heb ik dan opgetekend. Zeranpien enukwa, en Nukwa, en zij kijken naar elkaar toe. Dus dat, dat ja, zo'n twee kilim, zie je dat, klie, rechtse klie en linkse klier. Dus dat, dat, dat, dat ovale, ovale gedeelte van de klie. Dat stelt voor de achterkant van de klee. Dus je kan het zo opbouwen van tien vierhoek op Je kan het ook zo schematisch ook zo opbouwen. Kijk, okay. dat, dat, dat ovale, kan je dat zo zeggen? Wat, wat, so, so net als, als uh, of je een, een kopje koffie, ja, een kopie van koffie zet aan de zijkant, ja so Dan de, de, de ovale gedeelte. Zie ik nou is zo'n ovale gedeelte. Dat is natuurlijk niet, niet vergelijkbaar, maar dat is dan de achterkant van de knie. En dat wat, wat ik dat een beetje zo'n streepje heb gemaakt. Ja, dat is dan de voorkant van de knie. Dus de voorkant. En wanneer zij zo naar elkaar kijken, dan kunnen ze dan eh, van elkaar ook licht ontvangen. En ook van boven kunnen ze ook licht ontvangen tussen. hen. dat heet panimbe paniem, bepaniem, gezicht tot gezicht. En hier in het midden zien we precies hetzelfde, maar dan in de katnoot dat jij ziet op welke manier uh, uh, staan ze met elkaar, je kan zeggen, kijk, zoals ik het opgebouwd had, rechts en links, dat is ook katnoot, ja, katnoot, omdat zij alleen maar de noek wel alleen in haar, in haar achter, agorraim, ja, en hier heb je ook dat opgebouwd, opgetekend hier ook, hoe dat zit in elkaar, in, met, die, met die kilim, in de vorm van van zo'n kopjes, als het ware, ja, zo, of zo. Dan zie je ook dat serapin en Noekwa achterkant, achterkant tegen achterkant staat. En waar ontvangt dan die Noekwa? Licht van boven. Naar haar, via, na, alleen naar haar, in haar achterkant. Maar zo een beetje wat we hebben iets kunnen uh, aangeven. En dan links is goud link, en rechts is, rechterkant is zilver. Zullen we dat al leren in het midden we zullen leren welke metaal als het ware is de middellane. Zullen we leren dat, et cetera, et cetera. Zullen we leren inderdaad iets wat tussen hen is. En nu maken we zo'n kleine pauze.